met het NOS Journaal. De koopkracht ligt dit jaar voor veel huishoudens eet, zegt het NIBUT, het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting, daling valt tegen, komt onder meer doordat de zorgpremies sterker zijn gestegen dan verwacht. Sommige groepen gaan er nog extra op achteruit, zoals de kinderopvang duurder geworden. Bij wijken aan Zee is een groot vrachtschip gestrand. Rond half vijf meldde de bemanning dat het anker aan het, het niet hield en dat het lege schip richting het strand dreef. 21 mensen die aan boord zijn kunnen daar voorlopig blijven. Het schip ligt een paar honderd meter uit de kust bij het Noorderbadstrand. Badstrand. Het vervoert nu niets, maar er zit wel stookolie in. Het, het vastgelopen vrachtschip is 155 meter lang en vaart onder de Filipijnse vlag. De selectiecriteria voor de PABO moeten strenger worden, dat zegt een commissie die heeft onderzocht hoe het niveau van leraar op de basisschool omhoog kan.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 De verpleging en verzorging van ouderen en zieken gaat in 2030 zo'n 25 miljard euro per jaar kosten. Ruim twee keer zoveel als nu, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het gebruik van verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuisvoer groeit ruim 1% per jaar. Maar de kosten stijgen veel sneller, ruim 4% per jaar. Het weer, opklaringen en buien met kans op hagel en onweer. Vanmiddag breekt vooral in het noorden de zon door. Temperatuur 5 graden in het oosten en een graad of 8 aan de westkust. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de randstad staat er file op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen Maasdijk en Vlaardingen West 3 kilometer. De rechter reishoek is dicht, daar staat een auto stil. En op de A28-zwollen richting Utrecht bij Leuzen staat 3 kilometer. Tot zover de verkeers. In Circus Antvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je leven!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 ...de zondagse wekker op de Zandvoortse Radio. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers. Goedemorgen Hans. Goedemorgen Tom. En Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, Bentveld en de randen van Haarlem. En natuurlijk heet ik ook welkom onze internetluisteraars... ...in onder andere Bergen-op-Zoom, Roetangen, Dokkum, Heemstede... ...Hamburg en waar ook nog meer ter wereld. Hans en ik zijn allebei liefhebber van de Big Band...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 As he tiptoes across the sand, he's got a million kinds of stardust. Dat was de New Yorkse jazzzangeres Robin McKeller, die met haar saalvolle stem de podia bestormt en onder andere ook heeft opgetreden in het Bimhuis in Amsterdam. Zij zingt heel veel uit het American songboek uit de jaren 40 en daar vond zij ook de uit 1944 daterende song van Johnny Mercer, Dream When You Are Feeling Blue. Are you blue?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 Met Miles Davis en Phil Woods en John Coltrane en Paul Chambers en Bill Evans. En uh, ga zo maar door. En die hebben een fantastische CD gemaakt. En dit is er een van. Don't get around much anymore. I said goodbye to New York City, sweet city. I said goodbye, but man, I've got to get back to you. If I have to walk across a fly, I can't say goodbye to you.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 Is my town? Yes, New York. New York is my town. And I'll go uptown, downtown in this big, happy, sad town. And I'll go uptown, downtown in this big, happy, sad town. East side, west side, east side, west side, all around.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 Maar dit, dit was wel erg goed en uh, Can Basie, the mother of all big bands. Ja. Een andere big band, namelijk uh, van de Amerikaanse tromonist Bill Watts. Hij heeft het diverse gehad en met een daarvan nam hij de mooie ballad A Time for Love op, een compositie van Johnny Mandel, Bill Watts. <middels> Last past Saturday night, I'd like to know it's more than love at first sight. I want a Sunday kind of love. I want a love that's on the square. love for all oh my The Sunday Kind of Love. Een jazz yes standard van Louis Prima. In 1947 uitgevoerd door de zangeres Jo Steffert. En zij werd begeleid door de big band van haar echtgenoot Paul Weston. Anders... Dat, dat waren nog eens big bands. Ja. Ja, geweldig. Maar we, dit klinkt dan allemaal wat moderner. En ik heb het net al even geroepen. Als je uh, uh, Quincy Jones roept, dan roep je een... een Formidabel arrangeur. De trompetist, maar dat was hij niet zo verschrikkelijk. Nee, hij in. was niet zo best. Hij was niet zo best trompetist. Daar nee. nou, denk hij, nou weet je wat, ik ga wat anders doen. Ja. Ik, ik ga lekker. Hebt, heeft u een potlood voor me? Ja, <laughs> ja, ja, ja. Nou, dat, dat, en, daar is hij aardig geslaagd met arrangeren en produceren. Is nee. Zonder meer. Ja, hij aardig gedaan. Nou, ik vind hem de laatste tijd vind ik hem een beetje te nee, dat ja. Nee. ja, dat klopt. Maar er moet ook geld verdiend worden. Maar dit, dit is uit 1963.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 toen kwam hij in aanraking met de film Exodus, die is ook uit die periode, uh -huh. 1963. En toen heeft hij van een heleboel bekende nummers, bijvoorbeeld uh, Come Home Baby en Desafinado, Casting Face to the Win, Testafony, heeft hij allemaal voor toen de tijd uh, uh, hele interessante arrangementen geschreven. En dit is het arrangement van Exodus. Een sterk einde. Ja. Dit is niet dat slappe bij de als de vorige. Hè? Vind ik ook. Hier hebben we gewoon over nagedacht. Ja. Nou, de, de, we kennen dit natuurlijk allemaal als uh, een uh, uitvoering van Count Basie. Cute. De uh, compositie van Neil Hefty. Maar dit was een tribute van Jimmy McGriff. Met een big band. Naar Basie. En dan... Uh, een ja, speelde trouwens ook. Heel aardig orgel hoor. Ja.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 Ja, dat was dan een broekie, wel een, wel een heel goed broekie, Sonny Payne, uh, uh, Freddie Green, Ed uh, Jones, Bas, Sonny Payne drums, de vaste drummer eigenlijk, en de uh, klassieker, One O'Clock Jump.